4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul zijn opnieuw felle gevechten... tussen demonstranten en de politie. De rellen zijn rond het Taksimplein, waar demonstranten barricades maken... om te voorkomen dat de politie het plein opkomt. Ook in andere steden in Turkije zijn rellen. Het protest begon tegen bouwplannen bij het Taksimplein... maar inmiddels richten de betogers zich tegen de regering... van de Turkse premier Erdogan. In Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland... zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen en hevige regenval. Er zijn zeker drie doden gevallen. In Praag probeert het leger te voorkomen dat het historische centrum onder water loopt. In het zuiden en oosten van Duitsland is in een aantal steden het rampenplan in werking getreden. In de Bijerse stad Passau bereikte de Donau een waterpeil van 11,30 meter. Dat is het hoogste pijl in juni in meer dan 100 jaar. Weerkundigen verwachten dat de regenval de komende dagen afneemt. Hoogleraren Nederlands van alle universiteiten... hebben zich in een brief aan de Tweede Kamer beklaagd... over het examen Nederlands. Ze vinden het examen beneden de maat en inhoudsloos, schrijft de volksklant. Het examen draagt volgens de hoogleraren op geen enkele wijze bij... aan de kennis van taal of taalvaardigheid. Het examen schoot volgens de hoogleraren tekort op alle niveaus. VWO, HAVO en VMBO. Volgens één hoogleraar waren op veel meer keuzevragen meerdere goede antwoorden mogelijk. De koper van een lot waarop twee weken geleden in de Verenigde Staten 590 miljoen dollar viel, heeft zich nog niet gemeld. In de plaats in Florida waar de prijs viel, wordt gespeculeerd of de winnaar het lot misschien is kwijtgeraakt. De jackpot in de Powerball-loterij is de hoogste prijs in de geschiedenis van de loterij. Het weer, het is een graad of vijf. Overdag sluierbewolking en af en toe zon. Het blijft droog en het wordt maximaal 15 graden. In de loop van de week lopen de temperaturen op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Dit is van het goede leven, dit is nooit. Lauwens Joense was dat. Uh, hoorspel op herhaling nu. Uh, een werk van Peter Tenuil, hier vorige maand nog mijn gast. In 1995 uh, maakte hij het gedruisch, met SCH. Een persoonlijke herinnering waarin uh, Peter achterom kijkt. Ik laat nog even een fragmentje horen... Uh, uit dat interview van 6 mei jongsleden. Ik, ga, ik citeer je nog een keer. Bij het lezen van teksten krijg ik beelden zoals de meeste... Uh, uh, uh, uh, geen krijg, beelden. Geen beelden, zoals de meeste onder ons, maar hoor ik geluiden. Ja. Ik droom ook in geluid. Echt waar? Bijna niet in beeld. Hoe kan je dat nou... Hoe kan je dat... dat, dat, dat, dat hoe, hoe weet je dat? Ja, ja. Dat, dat, dat, dat, ja als, je, als je wakker wordt en je herinnert je een droom... dan, dan herinner ik mij geluiden... Ik zit te denken, ja, nee, dat, dat, dat zou ik toch niet... Ik denk wel, er zijn wel geluiden in mijn droom... maar ik zie toch wel heel sterk beelden... Het is eigenlijk heel raar dat ik. Ik ben weliswaar opgeleid als theaterregisseur. Ja. Maar het is heel, waard, heel raar dat ik dat ooit gedaan heb, eigenlijk. Want de, de, de studio is voor mij zo'n natuurlijke ja. habitat. Dat ja. is, dat is uh, daar. Maar wanneer daar, begon dat? Had je, had je dat als kind al? Ja, dat had ik, ja, dat had ik als kind al. Ja, ik, ik heb al. Ik had al heel vroeg een, uh, een, uh, een bandrecorder. En uh, daar maakte ik uh, hoorspelen mee thuis. Op mijn kamertje boven. Want was je. Toen die... al. Je luisterde naar opa, of niet? Nee, nee, dat... dat ja, misschien, nou, dan gaan we psychologiseren. Maar ja. <laughs> opa is, uh, opa Piet, Piet, Piet nou Senior... die bij de hoorspelkern zat... Uh, en die uh, tussen de oorlog en zijn dood in 1960... Uh, 600 rollen gespeeld heeft. Ja. Um, 1960 is hij overleden. toen was ik vijf. Ja, nee, precies, dus dat, okay. was ja. Ja. dat was te vroeg. Dat was te vroeg. Maar ik heb wel altijd gedacht... Um, dat ik dat heel jammer vond. En er stond ook niks op plaat. En, en, en dat archief, dat was allemaal nog niet uh, hè, op orde. Dus ik kon niks terug horen. Maar ik heb altijd. Ik vroeg op een gegeven moment aan mijn vader. Hoe, hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt de stem van opa. door de lucht in ons huis? En dat heeft hij toen uitgelegd: dat dat met zenders en antennes ging en zo. En toen had ik voor mezelf bedacht. Um, ze weten natuurlijk in de studio niet. Hoeveel mensen er luisteren. Dus ze zenden veel meer golven uit, radiogolven uit, ja. dan er worden opgevangen. Ja. Voor de zekerheid. Ja. Want stel dat iedereen luistert, dan ja. moet je heel veel golven uitzenden. Ja. Nou, en dus er zijn nog golven die niet zijn opgevangen. En die moeten dus daar nog ergens in het zwerk rond uh, zweven. Dat beeld had jij voor je. Ja, als dat kind. beeld. Dus, heb ik toen van een oude buizenradio, die heb ik uh, omgebouwd... en daar heb ik een apparaat voor gemaakt... waarmee je geluidsgolven kan opvangen die allang verdwenen zijn. Die ergens in de kosmos zijn. En daar kon ik dan zelf als kind uh, de stem van mijn grootvader mee uh, wat grappig, opvangen. Wat grappig. Ja. <laughs> en wat hij opvang, dat was gedruis. Nou, voor Peter Tenel is radio op zijn best uh, als fictie... En werkelijkheid door elkaar gaan lopen. En zijn opa Pieter Naal Senior was dus acteur. En zijn vader Pietel junior, de latere directeur van de VARA... begon ooit als radioomroeper. Zo kon je zijn stem ook horen in de serie Socrates van Peter Tenaal, die we hier hebben uitgezonden. Dus acteur omroeper. Dus fictie en werkelijkheid. Nou goed, Peter maakte het gedruister nagedachtenis van zijn opa. Maar toen vijf weken voor de uitzending in 1995 zijn vader op 71-jarige leeftijd overleed. Toen werd het eigenlijk ook een in memoriam aan Piet Tenel junior. En hij droeg het verder ook op aan, aan de nieuwe generatie na hem... aan Peters dochter Christine. Vanmorgen werd het stoffelijk overschot van Pieter Nel Senior in Westerveld gecremeerd. Een lange stoet volgde de baar met de man die als operazanger, toneelspeler, maar bovenal als hoorspelacteur vele jaren triomfen heeft gevierd. De stem was beroemd en bemind, omdat die stem al de innigheid en grote liefde had van de mens die spreekt tot en speelt voor de medemens. De stem. Deze stem, deze stem is teruggekeerd naar van waar zij kwam, naar de stem. Naar bed mag. Ik moet piano studeren van de opa's, maar ik doe het niet. De begrafenis is heel lang, want opa is heel beroemd. Opa was een hoorspelacteur, maar nu niet meer, want nu is hij dood. Hij was heel vaak op de radio. Dat kon je bij ons thuis horen, maar ik niet, want dat mocht niet, want ik moest eerder naar bed. Het vangtoestel bouwen, een soort radio, maar dan anders. Het zit zo. Hoorspelacteurs komen uit een uitzender die staat op het dak van de studio. Dat is papa verteld, dat weet hij. Op golven gaan hoorspelacteurs door de lucht. Heel veel golven komen eruit de studio. Zoveel dat iedereen het thuis kan horen. Als je de radio aanzet, vangt de antenne op de schoorsteen de golven uit de lucht... en dan kan je binnen de hoorspelacteurs horen... Als je mag luisteren. Maar niet iedereen zet de radio aan om de hoorspelacteurs te horen. Want sommige mensen zetten een lang speelplaat op... of zijn naar een verjaardag of moeten piano studeren. Maar dat kunnen ze in de studio niet weten. Daar zenden ze zoveel golven uit... dat iedereen het zou kunnen horen. Dus zijn er golven met hoorspelacteurs die niet door een antenne uit de lucht worden gevangen. Die moeten dan in de lucht blijven voor altijd. Dat is niet zielig, want de hoorspelacteurs kunnen dan wel vast naar huis of naar hun grammatie. opa erop zweven altijd boven mij, omdat ik op dezelfde dag jarig ben als opa, toen hij nog leefde. Nu ga ik een ontvangtoestel bouwen dat de golven met opa erop altijd kan ontvangen, ook als hij op zijn grammatie al begraven is. Dan kan ik naar opa luisteren wanneer ik wil. Het is een toestand met drie metertjes, veertien knoppen, acht stekkers, één rood lampje en twee groene. Buizen gloeien. 86 MHZ Ultrakoerze Wellen Beokraat Hier moet het zijn. De hoorspelgolven. De veerman, Piet de Neu. Zijn stem, die stem. Zijn stem is hier ergens achter. ja Piet de Neu. Daar komt hij. En u in bol te scharen, opa, proberen, opa. Opa. Opa, waarom moet je groot zijn om naar een begrafenis te mogen? Waarom ben ik nu ineens niet groot genoeg? Zo groot geklapt. Mama en papa klappen altijd voor me als ik groot doe. Enorm geklapt. Waarom doen ze dat dan? Een groot succes. Waarom doen ze dat dan? Jong. De jongste. Jij bent de jongste. Ik ben groot genoeg om het zelf te weten. Totdat je zo groot bent dat een ander kan leven van de worst de kaas en eieren die jij koopt. Naar worst en kaas en eieren, ik wil naar jouw begrafenis. Boter en worst, kaas en eieren. Boter en worst, kaas en eieren. Boter en worst, kaas en eieren. Boter en worst, kaas en eieren. Boter en worst, kaas en eieren. Boter en worst en kaas en eieren. Ik wil naar jouw begrafenis. Boter en worst, kaas en eieren.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 Zo lukt het niet. De golven van opa draaien vast. Als ik groot was... Echt groot. Als ik zelf papa was... Dan zou ik mijn baby in de microfoon laten praten. Mijn meisjesbaby. Opa houdt van baby's. Haar stem trekt zijn stem uit het gedruis. Da da da da da. Be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 vast reikt dat het hey. hey. Da da The da da. Hmm. The da da da da. Hmm. Da da da da Rijs, groen, taal, rijk groen dalen, rijk vallei. Ik ken een lied dat het hart bekoort, ik ken een lied vol melodij. Grijze <laughs> bergen, groene dalen, gelders rijke lust vallei. En gehuild ook. Ze wilde niet dat ik het zag, maar ik zag het wel. Een dikke traan. Ik vond het was een drama. Mama vond jou, denk ik, nog liever dan dat papa jou vond. Snap jij het? Ik snap dat niet, want jij was papa's papa. En ieder kind vindt zijn papa lief, toch? Hadden jullie ruzie dan, papa en jij? Noemde papa jou daarom geen papa, maar vader. Mijn vader? Mijn vader, vader Piet vader. Vader, vader, vader, mijn vader, vader, vader, piet, vader, noemt jou. Vader, piet. vader Piet. Waarom noemt papa jou vader, mijn vader, vader, vader, vader, vader, vader, vader, vader, vader, vader, Vader vader vader, vader, vader, vader, vader. Ik dacht dat vader juist een erenaam was. Vader is dichter bij God, dacht ik. Vader, vader, vader, vader, vader, vader. Mijn grote broer zegt dat hij niet bestaat, God. Maar nu besta jij ook niet meer, Vader Piet. Net als God de Vader. Dus moeten jullie nu toch heel dicht bij elkaar zijn, God en jij. Vader, vader, vader. Mijn vader, mijn vader, vader, je vader vader vader, vader, vader, vader, vader, vader noemt papa jouw vader omdat hij jou vereert of omdat hij niet van jou houdt. Vader, vader, vader, vader. Mijn vader, vader, vader. Als het een ruzienaam is, vader, vader, dan noem ik mijn papa nooit zo. Maar als het een erenaam is, juist wel, want ik hou heel erg van mijn papa. Hij houdt een toespraak op jouw begrafenis. Hij heeft die gisteren geschreven. Hij zat als een bureau, hij huilde niet. Hij huilt nooit. Hij was heel stil. Dan ben ik altijd een beetje bang voor hem. Zo wil ik later ook worden... Misschien komt papa's toespraak ook op de radio. Waar is Piet? Ja, toen begon ik ook in de radio. Jonge jongen, zit ik nu ook al 25 jaar in de radio. Half radio, half toeleerd. Later, toen ik al lang bij de radio was, heb ik de rol nog eens weer opgenomen als gast in de voorstellingen van de hoofdstad -operette. In de radio repeteer je, worstel je precies zo. Maar dan komt er opname en dan is het uit. Mijn mooiste rollen heb ik in de radio gespeeld. <laughs> ik weet het wel, je bent helemaal niet echt dood. Je speelt het maar. Dit is het hoorspel van jouw begrafenis. <laughs> Hoor je dat? Stil, opa. Papa is op de radio. Maar nou, die afscheid. Er is al een licht een goede man, een goede vader stond, een ontzagwekkend krachtig mens, maar ook een man met een zonnige en blije kijk op het leven. Goddank, nu huil. Als we straks naar buiten gaan en dus staan in de meiwereld, dan zal het helemaal in zijn geest zijn als we ons dan weer voor de hele gerichte op het leven waarvan hij ook zo bijzonder goed wist, het leven dat het doorgaat. Huffersum 2, de Nederlandse Radio-Unie. Nu spreekt papa in de microfoon van het ontvangtoestel. Papa zit zelf ook nog op oude golven in de lucht. Niet op golven van de hoorspelacteur, maar op golven van de omroeper... die zegt wat er komt. Dus hij weet wat er komt. En dat komt er dan ook. De Revue van Mijn Leven. Een gespeeld interview. Geschreven en geregisseerd door Vries Junior... Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag, de 40-jarige toneelloopbaan. en de 25-jarige radioloopbaan van Pieter senior. Hallo, hè? Ga daarbij zitten, jong. Graag. Dat moet een jaar of acht voor zijn dood geweest zijn. Nou, 60 uh, hè? Ja, 60. 1952, ja. Snap jij het? 42 <lacht> jaar geleden. Wie lacht daar? Dat is mijn verleden. Nog voor jij geboren werd. Dat kan er ook niet goed bij. Het is net of ik het later nog eens heb teruggehoord. Zo goed kan ik het me herinneren. Ja, ik was bij de opname. Ik ken de tekst nog. Ik weet nog wat er fout ging bij de knippen zitten. Hoe ben je begonnen, Piet? Ja, bij mijn vader, vader in de, de zaak. Die, Die was, was vertegenwoordigd in boter, boter kaas, worst en, borst en eieren. Eieren. Tja, bij mijn vader in de zaak. Ik speelde er zelfs nog een rolletje in. Jouw vader moet toen in die tijd ongeveer zo oud geweest zijn als jij nu bent. Ja, zo in de buurt. Ik speelde vader toen hij zo jong was als ik toen. Dus toen was jij zo oud als jouw zoon Piet nu is? Ja. Mijn vader speelde zijn vader, toen hij zo oud was, als hij toen. Snap jij het? <kreeg> <kreeg> Ik was toen in de zaak bij mijn vader. Ik bereisde de kruideniers in de stad. Ik kom als vertegenwoordiger van de firma Ten en Zoon van de Acosta-kader. Jij bent zeker de zoon van Ten en Zoon? Ja, meneer. Dat wil zeggen, ik ben de zoon van Tenuil, niet van de zoon. Dat wil zeggen, de zoon van Tenuil, de hoorspelacteur. En de vader van Tenuil, de regisseur. Ik ben de oude junior. <lacht> is <Niet> goed. <lacht> Hij is erg goed, ja. Ja, een deur erin. Hotel, een winkelbal aan de deur. Nee, dat is te ver weg, dichterbij die bal. Ja, goed lopen. Wat een vak, wat een vak. Een verleden weer. Dat blijft je achtervolgen, dat kun je niet afschudden. kan u in bonte scharen. Hoe ben je hè? Heb je wat verkocht? Ik heb orders, ja. Maar... Uh... Maar? Wat maar? Ik voel niks voor die boter en die kaas. Het is anders heel lekker. Hoe heb ik het nou met je? Pap, ik wou ermee ophouden. De mee ophouden? Ja, ermee ophouden. Wat wil je dan? Vader, ik wou ermee ophouden. De mee ophouden? Ja, ermee ophouden. Wat wil je dan? Ik voel niks voor die boter en die kaas. Het is anders heel lekker. Hoe heb ik het nou met je? Vader... Ik wou ermee ophouden. Er mee ophouden? Wat wil je dan? Nou, ik... Uh, ik wou gaan zingen. Zingen mag je, zingen is mooi. Ik zing ook. Maar je moet er ook nog ergens van leveren, niet? Nou, Een goede zanger kan behoorlijk verdienen, zeggen ze. Dat zeggen ze, ja. Maar mij heeft het zingen nog altijd geld gekost. En dan hielpen de kaas en de worst en de boter me er weer uit. Worst en kaas en eieren en de boter hebben de mensen altijd nodig. Zingen doen ze zelf. Ik ben ervoor dat je zingt als je er wat mee verdienen kan. Ja, ik vind dat best. Maar de worst en de kaas en de eieren zijn je half vast. Totdat je zo groot bent dat een ander kan leven van de worst en de kaas en de eieren die jij koopt. Ja, maar. Uh, ik wou een toneel. Ben je nou helemaal gek? Zanger, dat is nog wat, maar het toneel dat is helemaal de dood in de pot. Horus Piet. Jij bent de jongste van de zes. Ik heb altijd op een eerlijke manier mijn brood verdiend... en dat wens ik van mijn kinderen ook te beleven. Zet dat toneel maar uit je hoofd. Ga dan nou maar aan je werk en koel wat af. Tja, jong, vaders en zonen... hebben alle papa's en zonen ruzie gaat dat dan altijd over een vak. Dat de papa wil dat de zoon in de zaak komt, maar de zoon niet... en dat de zoon een vak wil dat niet mag van de papa. En dat de zoon de papa dan vader noemt. Om een vader genoegen te doen, deed ik het in het begin zo'n beetje samen. over Overdag boter en worst en kaas en eieren. En s'avonds spelen. Ik wil geen ruzie met mijn papa... Mijn vader een plezier te doen, want die zegt nog altijd niks in het tunnel. Ik wil worden wat mijn papa wil dat ik word. <laughs> ik wil worden wat mijn papa wil dat ik word. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kijk eigenlijk, hè. Als je alles zo weer terugziet, of hoort, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is nou zo'n 25 jaar geleden. Ja. Toen heeft vader nog een liedje voor me gezongen. Het was van een vader. Ik ken het nog. Mijn vader bekijkt zijn zoon. Want ik ben er van gaan houden. Mijn vader die foto's van zijn zoon gemaakt heeft. Toen. Toen die nog heel klein was. Ik hou er nog van. Ik ken het nog. Het was van een vader die na jaren de foto's weer bekijkt die hij van zijn zoon gemaakt heeft. Want ik ben ervan gaan houden toen. Toen die nog heel klein was. Ik hou er nog van. Het was van een vader. Ik ken het nog. Een vader bekijkt zijn zoon.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 Dat is nou zo'n 43 jaar geleden. Je eerste ritje in de wagen. Het heeft me heel veel vreugd gegeven. Die kleine kietjes stuk voor stuk. Je eerste pas, je eerste tand... Ik zit te kijken en te dromen. Jouw ja, eerste schrede in het leven. Vreemd dat ik er nu nog meer van houd. Je eerste zonnige zomerdagen. Je eerste pas. Je eerste tand. Doekje, ka, de, Oh. Ik zit te kijken en te dromen. Al tien jaar zijn die kieken oud. Je eerste ritje in de Dat wagen. heeft me heel veel vreugd gegeven. Die kleine kiekjes, stuk voor stuk. Ik zit te kijken en te dromen. Nu is het alweer tien jaar oud. Wat is tien jaar in een mensenleven... Wat kunnen we ons tien jaren geven? Papa nog niet. Luffen nog. De eeuwen. Deze. Open eten. Laten. Aan het oude album toevertrouw. In ogenblikken van geluk. Jouw eerste schreden in het leven. Tja. Wat gek eigenlijk allemaal. Hè? Hoe oud is dat liedje eigenlijk? Dat liedje zal van drie of 34 zijn. Die jongen van tien is nu 70. Ja, dat klopt. De jongen die toen tien was, is nu 28. Niet Piet. Ja, varen. tja jong. Niet Piet. Ja, varen. Niet Piet. Ja, varen. Niet Piet. Niet Piet. Ja, fahren. Niet Piet. Niet Piet. Ja, varen. Niet Piet. Niet Piet. Ja, Niet Piet. Niet Ja, Niet Piet. Niet Piet. Niet Piet. Niet Piet. Niet Piet. Niet Piet. Niet Piet. Ja. eerste schreden in het leven. In ogenblikken van geluk. Ja, aan het oude album toevertrouwd. Wat kunnen ons tien jaren geven? Ja, Wat is tien jaar in een mensenleven? Ja, vader. Ja, vader. Niet Piet, niet Piet, niet Piet. Ja, vader. Niet Piet, niet Piet. Niet Piet, niet Piet. Je zwijgt. Ja, je Ik zit ja, te kijken en te dromen. Je eerste pas, je eerste tand. Niet Piet, Het heeft mij heel veel vrucht gegeven. Niet Piet, Ja, nee, vader. Ja, ja, vader. Ik zit te kijken. Roep je zoon terug. Ja, vader. Ja, vader. Ja, vader. Ja, vader. Ja, vader. Vreemd. Dat je nu nog meer van houdt. In ogenblikken van geluk. Ja, vader. Je zwijgt. Ja, vader. Ja, vader. Ja, vader. Ja, vader. Niet Piet. Nee, ja, vader. Ik zit te drogen. Ja, nee, ja, vader. Jij alleen bent de schuldige. Je zoon is niet slecht. Jij schurk moordenaar. Kindermoordenaar. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. Vergeef me. Ik ben krankzinnig. Toe, roep je zoon terug. Het is misschien nog niet te laat. Roep je zoon terug. Roep je zoon terug. Je zwijgt. Je zwijgt. Je zwijgt. Je zwijgt. Je zwijgt. zwijgt. Jij, Je zwijgt. Je zwijgt. Je Jij alleen maar Je zwijgt. Jij. zwijgt. Je zon Je zwijgt. Je zwijgt. 9 februari 1963 Boos Opa is dood Weg Stil Misschien ergens nog een oude grammofoonplaat, Meer niet Opa is geworden wat ik nog van hem weet Het was een keer mijn verjaardag En dan was het ook zijn verjaardag Want we zijn niet op dezelfde dag geboren Maar wel op dezelfde dag jarig Dat snap ik niet Maar het is wel zo toen gingen we naar hem. Maar hij was er niet, want hij was ziek en hij lag boven te slapen. En dan wordt het stil in de kamer en dan komt hij binnen. Hij loopt met houten krukken. Die hebben onderaan grote rubberdoppen en bovenop zitten kleine kussentjes voor onder zijn armen. En zijn vingers staan helemaal krom. Dat is wel eng, maar ook mooi, want hij lijkt van een vogel. Ik geef je een hand. Je vingers zijn geel. Ik snap dat niet, want je rookt toch geen gele sigaretten, maar witte? Je hebt wel pijn, maar je lacht. Dan zeg jij... Wat ben je groot? Hoe oud ben je geworden? Dan zeg ik... Al vijf. En jij? Pas 68. Dan zing ik... Lang zullen we leven, lang zullen we leven... Zum mappt shit noch einmal die Hände Good night Good night Good night Schön war das Märchen nun ist es zu Ende Good night Good night Good night was Het Gedruis, geschreven en geregisseerd door Peter Tenuil. Een persoonlijk document over de Nederlandse hoorspeltraditie... kreeg in 1997 bij de Prix italië een speciale vermelding. En u hoorde de stemmen van Piet Tenuil Senior, Piet Tenuil Junior... Henk van Stipperiaan, Jan van Ees, S. de Vries Junior... en Peter en Christina Tenuil. De techniek werd gedaan door Leo Knikman, geassisteerd door... Onder andere anspeentjes, Yeah, de enige vrouwelijke technicus hier bij de publieke omroep. Goed, hulde aan allen. Nog tijd voor een mooi nachtlied van uh, Laura Marling... van haar laatste album Once I Was an Eagle. Begint heel zacht. To love you, Rosie, only try. Mm -hmm. Little bird, if I only knew. maybe i'd be more like you with a feather in my wing is it spring do i Maybe I like pleasure pain of going and coming back again. What I leave behind, I come back to find it's no. Maybe I'd be more like you With a feather in my wing Is it spring? 23. Zo klinkt ze toch niet hè. Dit is van haar laatste album Once I Was an Eagle. Nou, nog één minuutje over, waarom niet een stukje Flying Lotus, ja? Until the colors come. Ja.